5 uur. NTO Radio 1 met Nadia Moussaid. Dit uur in Nieuws en Co. de training voor het moeilijke gesprek van artsen over donorschap. En we zijn bij de presentatie van de kerstverse Bondcoach Ronald Koeman. Helpt hij het Nederlands elftal erbovenop? Nu eerst het nos journaal met Gert Kluk. Kamerleden moeten het conflict tussen Nederland en Turkije niet groter maken dan het is. Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken heeft dat gezegd in de Tweede Kamer. Hij benadrukt dat de diplomatieke betrekkingen met Turkije niet zijn verbroken. We hebben nog steeds een tijdelijk zaak lastigde in Turkije, zij ook hier. Er zijn contacten en als ik mijn collega bij een internationale bijeenkomst tegenkom... zal ik ook gewoon met hem praten. Dus Nederlandse bedrijven hebben een contact... en kunnen dus ook vertegenwoordigd worden door de Nederlandse regering. Aanleiding voor het conflict is een incident vorig jaar in Rotterdam... De Turkse minister van familiezaken was naar de stad gekomen om campagne te voeren voor een referendum om de macht van president Erdogan uit te breiden. De politie verhinderde dat. Het arrestatiebevel tegen Wikileaks oprichter Julian Assange is niet ingetrokken. Een Britse rechter heeft bepaald dat het van kracht blijft. Assange werd in 2012 op bezoek van Zweden in Groot-Brittannië opgepakt voor de verkrachting van twee vrouwen. Toen hij tijdelijk was vrijgelaten vlucht hij naar de ambassade van Ecuador in Londen, waar hij sindsdien in ballingschap leeft.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 En de Eiffeltoren in Parijs is dicht vanwege zware sneeuwval. Het Franse Weerinstituut heeft code oranje afgegeven. Begin januari was de toren ook al dicht vanwege de harde wind. Het winterweer in Frankrijk leidt vooral tot verkeersproblemen... en de overlast is het grootst in het noorden van het land. Ronald Koeman, die tot 2022 heeft getekend als bondscoach van het Nederlands Elftal... is superblij met zijn nieuwe baan. Hij spreekt van een geweldige uitdaging en een absolute eer... Hoewel Oranje de laatste jaren zwak heeft gepresteerd... en zich niet heeft geplaatst voor het WK in Rusland... ziet Koeman voldoende perspectief. Het is allemaal niet zo slecht, zoals wij denken. Ik vind wel dat we ook bepaalde dingen anders moeten doen. Er zal ongetwijfeld wel eens een moment zijn om daarover te praten. En ik vind gewoon dat, dat Nederland hoort en moet zijn op een, op een eindtoernooi.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 Het weer vrij zonnig en droog, alleen in het zuiden is er wat bewolking... met mogelijk in Limburg een vlok sneeuw. Het is vanmiddag 0 tot 3 graden. Vannacht vriest het, landinwaarts kan het min 8 worden. Morgen ook droog en rustig winterweer met veel zon. En smiddags wordt het hooguit 2 graden. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Nou, op zich zien we redelijk normale avondspits. Maar in het midden van het land is wel meer vertraging dan normaal. Vooral rond Utrecht. Maar ook op de A28 ten zuiden van Zwolle. En bij Apeldoorn nu na een ongeluk. Daar begin ik even mee. De A1 Hengelo richting Amersfoort. Vijf kilometer stilstaan voor de afrit Hoenderlo. Met drie kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En uh, het verkeer is nu even helemaal stilgezet. De A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel, dik een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk iets verderop in de Benelux-tunnel. Daar is één rijstrook dicht. A27 bij Utrecht vanuit Almere, drie kwartier vertraging tussen Hilversum en Nieuwegein. A28, Amersfoort richting Zwolle, tussen Harderwijk en Wezep. Maar liefst 15 kilometer met anderhalf uur vertraging. Er worden een paar auto's geborgen na een ongeluk. Het verkeer van Amersfoort naar Zwolle kan beter een andere route kiezen. En dat kan bijvoorbeeld via de A1 en de A50. Je zit te werken achter je computer. Je bent gegevens aan het invoeren.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 NTO Radio 1, NOS, NTR. Volgens deze nabestaanden hoort de vraag wel of geen donor niet thuis in het ziekenhuis. Achteraf denk ik die vraag had op dat moment niet gesteld mogen worden. Ik ben van mening dat dit thuis aan de keukentafel geregeld moet worden. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. Maar veel mensen regelen het niet aan die keukentafel. En dus wil D66 Tweede Kamerlid Pia Dijkstra het anders organiseren. In haar initiatiefvoorstel worden mensen als donor geregistreerd... als ze zelf niets vastleggen. En de Eerste Kamer debatteert voor de tweede keer over dit voorstel. Vorige week waren er nog veel vragen over de rol van de nabestaanden. In Den Haag volgt politiek verslaggever Lars het debat. Lars, zijn die vragen nu beantwoord of zijn die vragen er nog steeds? Nou ja, vragen zijn er sowieso nog steeds in de Eerste Kamer lijkt nog ontzettend verdeeld. De vragen die er lagen vorige week nog, die kwamen vooral van de Partij van de Arbeid. Zij wilden dat de rol van de nabestaanden nog eens goed uitgelegd werd in deze, de rol die ze krijgen in deze nieuwe wet. Uh, waren nog niet er helemaal van overtuigd dat het goed geregeld was. En wilden heel graag een brief van initiatiefnemer, neemster Pia Dijkstra. Ja. Die kregen ze afgelopen vrijdag. De vraag was natuurlijk ja, hoe kijken ze er nu naar? Want ze hebben het hele weekend hun mond over dichtgehouden. Hoe hebben zij die brief ontvangen? Het bleek positief. Okay. Mijn fractie dankt de minister en bovenal de initiatiefneemster... voor de antwoorden die in eerste termijn zijn gegeven. En de initiatiefneemster specifiek... voor het toezenden van de brief van 2 februari-jongstleden... waarin zij verhelderd heeft hoe zij aankijkt... tegen de rolverdeling tussen de potentiële donor, de nabestaanden... en de artsen in de transplantatiezorg. Mijn fractie is blij met deze brief. Ze waren blij met de brief, ze wilden nog wel uh, wat antwoorden... en ze wilden wat zekerheden. Wat in de brief staat dat in de praktijk nabestaanden het laatste woord zullen hebben. Dat staat in principe niet in de wet. Uh, dus wilde de PvdA daar nog wat zekerheden over... Uh, en wil dat er een uh, kwaliteitsstandaard komt. Een soort van algehele regel hoe je ermee omgaat in ziekenhuizen. En uh, dat hebben ze per motie vast laten leggen. Maar als je dat wil... Als je zo'n motie ook indient... dan ben je eigenlijk al een stapje op weg naar een compromis op dit punt. Dat was dus niet het geval, als je het hebt over verdeeldheid... bij het CDA. De woordvoerder Martens uh, daarvan die stond er ontzettend kritisch in. Zij vond dat de brief uh, uh, zeker nog geen antwoord gaf op haar bezwaren... over de rol van de nabestaanden. wilde dus heel graag dat er in die nieuwe wet zou komen te staan... dat de nabestaanden nog iets te vertellen hebben... over uh, uh, de organen van hun overleden dierbaarheid. En dat leidde tot irritatie bij de VVD, want dat staat bijvoorbeeld ook helemaal niet in de huidige wet. Senator Frank de Grave. De praktijk is dat als de nabestaanden bezwaren maken er geen orgaan plaatsvindt. Dat is de wet niet geregeld. Nou, als u dan vindt dat er zoveel helderheid moet zijn over wat er moet plaatsvinden, dat dat niet aan kan worden overgelaten, wat de, de wetgever dat moet regelen, moet u ook zeggen dat de huidige wet moet worden gewijzigd. Dat is wel consequent. Voorzitter, daar discussiëren wij niet over, over de huidige wet. Wij discussiëren over wat gaat deze nieuwe wet regelen. En deze nieuwe wet die regelt voor de niet geregistreerden. eigenlijk. Geen positie voor de nabestaanden. Dat was uh, CDA-senator Martens als laatste. Die bleef dus ontzettend kritisch. Blijft ontzettend kritisch. De vraag is wat, uh, uh, wat ze daarmee gaan doen. Ja, en vorige week was er ook irritatie over de opstelling van Pia Dijkstra. Heeft zij haar toon aangepast? Ja, vorige week uh, stond ze er kil. Uh, te technocratisch, arrogant, heb ik zelfs gehoord. Nou, deze week is dat helemaal omgeslagen. Je zou kunnen zeggen, ze heeft uh, behoorlijk wat bijgeleerd. Het is niks dan eerbied op dit moment. Blij dat u die die vraag stelt. Dat geeft mij nog een keer de kans om het uit te leggen. Wat fijn dat u de, mij nog eens een keer op dit punt wijst. Ik wil u heel graag van repliek dienen. Dat soort uh, termen hoor je nu. Dus ze merkt dat ze in een goed blaadje probeert te komen ja. bij die senatoren en dat ze wat heeft geleerd. Zeker. En, en valt er ook iets meer te vertellen nu over die uitkomst? O, ja, nou, mooi moment. Zojuist, we waren even uh, uh, aan het tellen in de Eerste Kamer. We hadden een briefje gepakt van nou, waar zijn we op dit moment? Uh, wat weten we? Wat weten we niet? Allemaal vraagtekens. En we kwamen uiteindelijk tot een getal. Maar het fijne was, uh, op dat moment kwamen allerlei Eerste Kamerleden om ons heen staan. En die wilden eigenlijk zelf ook wel van ons weten... Uh, wat wij nou precies op het briefje hadden staan. <laughs> Want zij wisten het ook nog niet. Zelfs bij D66 kwamen ze kijken, wat hebben jullie? Wat denken jullie? Wat hebben jullie? Dus niemand weet op dit moment hoe, het, uh, hoe de stemming zal uh, verlopen. Zelfs de leden van de Eerste Kamer niet. Ik vermoed dat zelfs mensen op dit moment nog twijfelen... over wat ze gaan stemmen volgende ja. week. Maar wat stond er bij jou op het briefje? <laughs> ik, ik kwam tot een heel voorzichtige 38. Dus een, een precies een meerderheid. Uh, en daar, dat is omgeven door allerlei vraagtekens, zeg ik erbij. Dat heeft te maken met, die heeft ooit een keer daar in, Vries, in een Fries dagblad gezegd... misschien wel voor, die heeft uh, uh, een hint gegeven zus. Dus het is heel positief. In ieder geval gaan ze er bij D66 vanuit, achter de schermen, heel voorzichtig. Van, nou, het, het kan wel eens voor ons de goede kant opvallen. Goed, we gaan het volgen. Ja, en wat er ook uit het debat komt, de rol van de nabestaanden blijft cruciaal. Vandaar ook dat de professionals getraind worden... om het gesprek met de nabestaanden zorgvuldig te doen. Jeroen de Jager was vandaag bij zo'n training aanwezig. Waarom hebben we deze training nou opgezet? Uh, met name omdat we weten dat bij 70% van de mensen... die geen wilsbeschikking uh, heeft getekend uh, voor de donorregistratie... dat 70% uiteindelijk van de nabestaanden geen toestemming geeft tot donatie... Acht professionals die hier vandaag een vaardigheidstraining krijgen... over communicatie rond donatie. De juiste communicatie, de vraag eh, rondom donatie... heel belangrijk is om eh, te exploreren, om te verkennen... hoe eh, nabestaanden hierin staan. En in het voorstelrondje komen ze eigenlijk al heel snel tot de kern met elkaar. Nee, stel, stel een kind wat, uh, wat acuut ziek wordt uh, en gaat overlijden... Ja, dat zou ik veel lastiger vinden dan uh, mensen op leeftijd. Om de donorvraag te stellen. Ja, klopt. Ja. Ja, het is al heel heftig dat je, dat je een kind verliest. en als je dan ook nog zo'n vraag op je dak krijgt. Ik denk dat ook vanuit ons is dan best wel de neiging om te zeggen. dat je mensen niet het gevoel wil geven om overgehaald te worden. De het slecht nieuwsgesprek is geweest, um, de donatievraag is gesteld. We gaan even kijken naar het filmpje. Tijdens de training worden de cursisten allemaal geconfronteerd met praktijkvoorbeelden. om daarvan te kunnen leren. He? Hoe durf jij zoiets mee te vragen? He? Ben je maar gek geworden, jij? He? Het is mijn dochter, man. Het is mijn dochter. Uh, ja, ik schrik een beetje van zijn reactie. Ik voel me ook wat aangevallen. Uh, ik denk, ik heb wat verkeerd gezegd waarschijnlijk. En ook van, ja, hoe ga ik dit nu oplossen? Het werkt ook een beetje een soort van medelijden bijna op. Omdat, ik, omdat je bijna in zijn ogen de onmacht kan zien, zeg maar. En zijn eigen angst. Hoi, ik ben Inge Boer. Ik ben gezondheidszorgpsycholoog... hier op de medische psychologie in het Ziekenhuis Gelders in Ede. Ja, u geeft een training vandaag. Wat voor training? Uh, de communicatie rond donatietraining. En is het dan zo dat de professionals die dat gesprek moeten aangaan met nabestaanden... dat die bezig zijn met te overtuigen of te helpen een beslissing te nemen? Nee, het gaat expliciet echt niet over overtuigen. Het gaat echt vooral om dat mensen een goede beslissing kunnen nemen. En daarvoor heb je informatie nodig, daarvoor heb je tijd en ruimte nodig. Het is belangrijk dat mensen echt wel overwogen uh, die beslissing nemen. En daar, worden ook, uh, daar is die training ook voor bedoeld. Dat, dat, dat die begeleiding gewoon ook goed is. Zij zal dus ook spoedig komen te overlijden. In zo'n setting moet ik altijd een hele moeilijke vraag stellen op een uiterst lastig moment. En dat gaat over orgaan of weefseldonatie. En natuurlijk op zo'n dag het komt het onvermijdelijke rollenspel aan bod. Leren hoe je het echt in de praktijk kunt doen. Waar gaat het dan over? Dan gaat het over. Waar moeten wij. Moeten wij dat nu beslissen dan? Ik wil jullie eerst wat informatie geven over orgaandonatie. En belangrijk vandaag is of de nieuwe wet, die vandaag in de Eerste Kamer wordt besproken, verschil zou maken in de dagelijkse praktijk van deze professionals... die te maken krijgen met die donatievraag. Het lijkt alsof er nu heel veel verandert. Het enige wat verandert is dat uh, mensen automatisch donor zijn... Maar dat familie nog steeds kan zeggen van ja, hier vinden we wel of niet wat van. Ja. En dat is niet wezenlijk anders dan wat het nu is. Uh, voor ons als medische professionals verandert dat niks. Uh, want wij blijven eigenlijk met nabestaanden een gesprek voeren over de wens tot wel of niet orgaandonatie. En zul je niet sneller de neiging hebben omdat mensen bijvoorbeeld niets hebben geregistreerd en dus donor zijn. Om nabestaanden dan toch te overtuigen, doe er maar aan mee, want ja, er is niets geregistreerd. Uh, wij zijn wel verplicht als zorgprofessionals om uh, de donorregister te raadplegen. Uh, dus ik denk dat we die, uh, dat ook vermelden. Uh, dat kan eventueel de nabestaanden meehelpen, maar het zal ons niet anders uh, doen informeren. Ik denk dat het in ieder geval duidelijk wordt op een moment dat he, als mensen echt geregistreerd zijn staan en principieel tegen zijn, dat is natuurlijk wel fijn als dat heel duidelijk wordt. Mm. Uh, maar voor het verdere gesprek blijft het natuurlijk nog steeds die nabestaanden die gewoon daar wel. Uh, alle ruimte in moet helle, hebben en alle tijd. En om gewoon met alle informatie en uh, ruimte daar ook naar te kijken. En dat maakt niet zoveel uit. Dat blijft zorgvuldig. En ik hoop u eigenlijk zo goed mogelijk te informeren... zodat u dat besluit ook kunt nemen. Ja, dus ik, kan over, ik, ik besluit daarover. Op. Ik ben degene die erover ja. besluit. Dus klopt. als ik zeg nee, dan gebeurt het ook niet. Ja, dat klopt helemaal. U luisterde naar een reportage van Jeroen de Jager. En volgende week stemt de Eerste Kamer over deze nieuwe wet. En we gaan naar Wijnand Zwaanen. Hoe is het op de weg Wijnand? Nou, het is uh, inmiddels wat drukker dan gebruikelijk. Vooral rond Utrecht. Sowieso in het midden van het land. Want daar gebeurden de meeste ongelukken. Op de A1 Hengelo richting Amersfoort zien we de meeste vertraging bij de afrit Hoenderlo. Daar was een aanrijding met een vrachtwagen. Er staat 6 kilometer file en er is maar één rijstrook vrij. De vertraging is drie kwartier. En rond Utrecht zien we vooral problemen op de A12 en de A27. De A12 naar Den Haag door een ongeluk met een vrachtwagen is vertraging bij knoopend het Oude Rijn 2. Twee rijstroken zijn dicht. En de A28 valt op amersfoort Zwolle. Na een ongeluk voor het harde 9 kilometer. Maar de weg is daar weer vrij. Nieuws en kool brengt je verder, ook als je stilstaat. Ooit waren er 120 en nu zijn er nog maar nauwelijks 30 bioscopen in Marokko. Want ze sterven uit, net als theaters. Toch houden de Marokkanen van films en theater. Er staat zelfs een hele nieuwe generatie op die films en theaterstukken maakt. Correspondent Willemijn de Koning zocht uit hoe het zit. We zijn even in de zaal binnengelopen. Hier wordt een film gedraaid. Maar het is gewoon uh, bijna leeg. Ik ben ook al lang niet meer naar de bioscoop geweest. Steeds minder mensen gaan. De tickets zijn ook duur, zegt het meisje op straat. Vroeger was het een gewoonte om naar de bioscoop en het theater te gaan. Maar nu niet meer, zegt ze. De acteur Tarek Mounim wil hier iets aan doen... En heeft daarom het platform 70 cinema's in Marokko opgestart. Dit platform wil de laatste bioscopen behouden. De mensen willen oproepen erheen te gaan. En de Marokkaanse filmindustrie een impuls geven. Het is een tempel van cultuur. Het is een lieu speciaal, au cinema. Want wij zien de bioscoop als een tempel van cultuur. Ze hebben een mooie architectuur. Je kunt er andere mensen ontmoeten. En er vond ook altijd theater, ballet en soms concerten plaats. Maar dat is bijna ook niet meer. Die cultuur die we hadden is omgeslagen... omdat er films op tv werden uitgezonden. In Europa komt de film eerst uit in de bioscoop, dan op tv... En daarna op dvd. Dat is hier niet. Het probleem in Marokko is dat we la piraterie hebben. piraterie, c'est is anarchiek. Omdat een film op tv geweest is, is die de dag daarna op een dvd te vinden in de straat voor 50 cent. De overheid doet er niks tegen. Daarom willen wij een boodschap op die dvd's gaan zetten dat het niet goed is. Net als bijvoorbeeld op sigarettenpakjes. De programmering moet ook beter. Films komen veel te laat uit en het programma wordt niet goed gecommuniceerd, zegt Monim. Hier is de van de de de verantwoordelijke voor de bioscoop komt aanlopen. Ja, het gaat niet goed met de bioscoop, zegt hij. de kinderen van de school Cinema maakt geen deel meer uit van de cultuur. We geven het de kinderen ook niet meer mee op school. Hiervoor bestond de Cinemaclub. Met activiteiten. Maar nu organiseert niemand hier iets meer. We zijn een beetje een cultuur. We zijn een land dat niks heeft met cultuur, zegt Norden Ayush. Hij is bekend in de film- en theaterindustrie. Hij heeft een korte film gemaakt. heeft een organisatie voor kunsten. En is de vader van de bekende filmregisseurs Nabil Anishem Ayoush. Volgens hem is het enige dat nog echt publiek trekt. De Marokkaanse film. Want Marokkanen houden van verhalen die lijken op hun eigen leven. Daarvoor gaan ze wel naar de cinema, zegt hij. Marokkaanse films worden gesubsidieerd door de staat en dat moet ook volgens Ayouch. Een producteur Marokkaan die investeert bijvoorbeeld voor een film Marokkaan, is tussen 4 miljoen en 10 miljoen dirham. Een producer verdient zijn investeringen echt niet terug met de ticketverkoop in een bioscoop in Marokko. En Europese bioscopen zijn niet geïnteresseerd in Marokkaanse films. Er zijn a de talent, c'est pas suffisant. Daarom is over het algemeen de kwaliteit van Marokkaanse films ook niet al te best. En vaak zijn de films populistisch. Zo komen er nog meer mensen en zo komt er weer minder geld binnen. Het is een soort cyclus dus. Een festival à Salé, een festival à Rabat, een festival à Casablanca, een festival à Marrakech. Er zijn wel veel filmfestivals hier, maar daar komt alleen de elite. Er zijn a il y a des jeunes. D'abord, il y a pas autant. Il y a l'école de cinéma de Marrakech que vous connaissez. Er staan gelukkig wel nieuwe talenten op, maar er zijn niet genoeg goede opleidingen. En ze leiden ook niet voor het goede op, zegt Ayush. Zo mist daar bijvoorbeeld scenario-schrijvers en geluidsengineers. Fatim Zegha studeert op een van de filmopleidingen en heeft een kleine documentaire gemaakt. Onze generatie interesseert zich echt voor film en theater. Al gaan ze zelf steeds minder en minder naar een bioscoop of theater. Veel jongeren willen echt mooie dingen maken. Maar ze en krijgen vaak de middelen niet. Je kunt in Marokko ook niet alles zeggen en doen wat je wilt. Er is een rode lijn. Zo ontstaat er zelfcensuur. En dat houdt de ontwikkeling tegen. Maar we doen ons best om ons er doorheen te worstelen en iets moois te maken voor de toekomst. Het is nu officieel. Ronald Koeman is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB presenteerde hem zojuist in Zeist. Aan de kerstverse trainer werd gevraagd... Wat, hij volgens, wat volgens hem de redenen zijn waarom het nu zo slecht gaat... met het Nederlands elftal. Ik denk dat we meer kunnen doen in training. Dat we tactisch gezien meer kunnen. Nou, ik denk dat we met name, en dat heb ik ooit al gezegd... toen ik een prijs uitreikte op de sportman en de sportvrouw van het jaar... Dat wij kunnen leren hoe, hoe sporters andere sporten vertegenwoordigen. En, en de liefde en de discipline en het plezier uh, wat zij uitstralen... heb ik wel eens gemist bij een Nederlands Zelftal. En ik denk dat we daarin veel kunnen verbeteren. Sportcommentator Arno Vermeulen is erbij. Dat is nogal een rijtje. Is Koeman de man die dit voor elkaar kan krijgen? Uh, nou laten we het sowieso hopen, uh, ja dat straalde, die, dat straalde die wel uit, uh, er werd die ook gerefereerd eigenlijk aan 2014 hè, toen Nederland nog succesvol was onder uh, Louis van Gaal, vooral een beetje wat toen de mentaliteit van het elftal was en yeah. de uitstraling van de coach, en hoewel hij het niet uitsprak, had ik toch het idee dat Koeman zich daar wel een beetje aan spiegelt ook aan Van Gaal, hè. dus de strenge bovenmeester, uh, er moet harder getraind worden, tactisch moeten ze meer systemen kunnen spelen, je moet voetbal meer als een als een vak zien, je moet een zelf al niet als een tussendoortje zien. Uh, dat is ook wel een beetje van gaal. Uh, en ja, dat is ook wel Koeman, zoals hij hier uh, uh, het verhaal deed. Hoe vond jij Koeman erbij zitten? Nou, Als ik even namelijk ja, refereer aan zijn, echt... aan zijn manier van praten... Uh, zegt natuurlijk niks over de woorden ja. die hij uitspreekt... dan is dat toch een beetje tam, als ik het zo mag zeggen. Ja, maar in dat opzicht is hij ook geen van gaal. Hè. Hij is uh, gereserveerd, het is geen entertainer, hij, nee. hij is nuchter... Uh, wel vastberaden. Dus hij ontdoorde vooral bij vragen van het jeugdjournaal. Dat zie je trouwens heel vaak bij voetbaltrainers. Hè. Dan wordt het vaak in zo'n persconferentie pas, pas leuk. Uh, en ik vond hem ook wel weer humoristisch. Hè. Want er werd ook gevraagd van, ja, je bent altijd zo streng. Hij zei, ik ah, kan echt wel grappig zijn, ik heb wel humor... en ik kan onderstrepen dat het echt zo is. Maar toen de vraag werd gesteld van, wat vind je vrouw er eigenlijk van? Ja, zei hij, uh, die zei, ja, straks heb je 18 miljoen... van die kritische Nederlanders op je, op je nek. Uh, ja. En toen had Koeman wel gezegd tegen ze: ja, maar realiseer je wel, het is niet elk weekend... Ja, dat was wel weer grappig. Ja. Het is ook zo. dus uh, hij, hij deed zich niet anders voor dan hij is. Koeman is al dertig al jaar uh, dezelfde man... en is niet iemand die hier even de, de zaal op zijn kop zet met zijn uitspraken. ja En naast Koeman is ook uh, een nieuwe technisch directeur gepresenteerd... Nico-Jan Hoogma. En die gaat een andere rol krijgen dan hiervoor, begreep ik. Ja, maar voor de helderheid, er komen twee, eh, zeg maar twee van dit soort directeuren. Hoogma is er ja. nu één, die is benoemd. Die is directeur topvoetbal. Er komt nog een directeur voetbalontwikkeling. Dat is echt de man straks van, van de revolutie, wat er allemaal moet veranderen. Maar die naam is nog niet genoemd, sterker nog. Die hebben ze nog niet, wel een profiel. Die gaan ze de komende maanden aanstellen. Maar Hoogma is inderdaad directeur... Topvoetbal En is samen met de algemeen directeur van de KNVB, Erik Gudde... die natuurlijk was ook verantwoordelijk voor Koeman. Hè. Koeman moet aan, aan die twee straks verantwoording afleggen. Aan zowel Gudde als aan Nico-Jan Hoogma. Mm -hmm. Hoogma heeft ook nog niet veel losgelaten... maar wel een beetje in de trend ook van Koeman. Hè. Van, uh, we lopen achter, we gaan naar het buitenland kijken... we gaan de jeugdopleiding aanpakken. Uh, we, we hebben stilgestaan in Nederland. We moeten gewoon aan de bak. En uh, Hoogma is ook wel een type uh, die van aanpakken houdt. En daarvan zei Erik Gudde ook... met deze twee mannen hebben we echt wel twee mensen... Gezocht, die niet alleen maar praten, maar ook vooral gewoon gaan doen. Die gaan echt aan de slag, zowel Koeman als Nico-Jan Hoogma. Echt doen dus. En wanneer staat Koeman voor het eerst op het veld? Uh, Koeman begint wel meteen, uh, maar oké, okay, het NEL zelftal speelt nog niet. Hè. We spelen pas uh, in uh, maart en meteen een paar uh, serieuze wedstrijden... waar hij niet bang voor was. Hè. We yeah. hoeven tegen Engeland en Portugal. Dan spelen we twee serieuze Interlands... waar al een soort kwalificatiereeks aan vastzit voor het uh, EK. Heel ingewikkeld, maar komen we wel op terug tegen Frankrijk en Duitsland. Twee toplanden. Ja, dat vindt hij echt een uitdaging. Dat vindt hij geen probleem. En daar kunnen spelers alleen maar van, uh, van leren. Uh, en nou ja, we gaan vooral de komende weken hem volgen. Vooral als de selectie ook bekend wordt van het NL wedstrijd. Hè? Is dat echt anders dan we de afgelopen twee jaar bijvoorbeeld uh, gezien hebben? Uh, hoe gaat hij het naar zijn hand zetten? En komt die beleving van de periode van, uh, van Gaal ook echt terug bij het nl elftal? Dat is heel erg welkom. Want Koeman heeft ook gezegd, we hebben niet de beste spelers. Dat weet ik donders goed. Maar dan kun je nog wel uh, op papier betere teams uh, verslaan. En dat zal onder andere de uitdaging zijn om uh, naar het EK te gaan. En er werd zelfs gevraagd van, droom je al van, van Europees kampioen worden? Dat ben je tenslotte al speler in 88 mm -hmm. geworden. Nou, zei hij eerlijk, daar heb ik nog nooit over en ja, Laten we eerst maar eens zorgen de komende twee jaar dat we ons plaatsen voor het EK. En dat lijkt me ook zeer realistisch. Oké, okay, laten we het hopen dat we ons plaatsen voor het EK met zijn 18 miljoenen. Goed, zometeen. Noord-Koreanen die onder dwang van het regime in Europa werken... die werken ook voor Nederlandse bedrijven. En ons belangrijkste verhaal om 6 uur. 2017 was een jubeljaar voor de beurzen. Maar de afgelopen dagen is er opeens sprake van een neergang. Wij onderzoeken waar dat door komt. Goeie zaak, die Mini en Business Edition...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 We gaan eerst naar de internationale Gert Kluk. In Syrië zijn tijdens luchtaanvallen op opstandelingen tientallen mensen gedood. De aanval in de buurt van Damascus zouden zijn uitgevoerd door Syrische vliegtuigen. De Verenigde Naties willen een gevechtspauze van een maand om noodlijdende mensen het land te kunnen uithelpen. Te kunnen helpen. Kamerleden moeten het conflict tussen Nederland en Turkije niet groter maken dan het is. Minister Zelstaan van Buitenlandse Zaken heeft dat gezegd in de Tweede Kamer. Hij benadrukt dat de diplomatieke betrekkingen met Turkije niet zijn verbroken of in de ijskast gezet. Het is alleen niet gelukt om de relatie te normaliseren... en daarom is Nederland zijn ambassadeur teruggetrokken, zei Zijlstra. Een Britse rechter heeft besloten dat het arrestatiebevel... tegen Wikileaks-oprichter Julian Assange van kracht blijft. Assange werd in 2012 op verzoek van Zweden in Groot-Brittannië opgepakt... voor de verkrachting van twee vrouwen. Toen hij tijdelijk was vrijgelaten, vluchtte hij naar de ambassade van Ecuador in Londen... waar hij sindsdien in ballingschap leeft. Zweden heeft de aanklacht intussen laten vallen. En Ronald Koeman, die tot 2022 heeft getekend als bondscoach van het Nederlands elftal, is super blij met zijn nieuwe baan. Hij spreekt van een geweldige uitdaging en een absolute eer. Hoewel Oranje de laatste jaren zwak heeft gepresteerd, is er volgens Koeman voldoende talent in Nederland om een eindtoernooi te halen. En we gaan naar het weer met Peter kuipers ja, Schijnt de zon nog steeds of is het al donker? Ik heb geen besef van, van buiten. Dat is een beetje het nadeel hè, van die studio's ja. hier zo uh, zonder uh, daglicht. Uh, er schijnt inderdaad nog een heel klein beetje zon... maar die is inderdaad nu wel aan het ondergaan. Maar morgen is er weer een dag. Ik weet niet of je dan hier bent, maar dan uh, kun je die zon zeker gaan bekijken. Um, het is al aan het vriezen op de meeste plaatsen, op dit moment al. En de temperatuur gaat nog verder onderuit. En morgenochtend dan bereikt hij zijn laagste waarde zo'n beetje. En die ligt op min 6 tot min 8 graden in het oosten en het noordoosten van het land. In de rest van het land zo'n min 3 tot min 5. Er staat maar weinig wind. En morgen overdag met behoorlijk wat zon en dus weinig wind... wordt het uiteindelijk zo tussen de 0 en de 2 graden. Prachtig mooie winterdag dus, met nog wat minder wind dan vandaag. Dus daar zul je ook niet zo heel erg veel last van hebben. De dagen daarna dan gaat de temperatuur overdag heel langzaam een beetje oplopen. En worden de nachten ook niet meer zo koud. Er komt ook iets meer bewolking. En vrijdag dan gaat het daarbij ook nog wat regenen. Later in de middag waarschijnlijk. En ondertussen ligt de temperatuur dan overdag al op een graad of 4, 5. En de nacht van donderdag op vrijdag ligt, is de temperatuur dan ook al iets opgelopen. Ten opzichte van de komende nacht bijvoorbeeld naar zo'n min 3 graden. Oké, okay, en we zeiden het net al. maar Dus krabben morgenochtend, die, die... Ra ramen van de auto. Absoluut. Bluiten. Ja, dat gaat, uh, dat gaat ongetwijfeld weer gebeuren. En ook de dag daarna en de dag daarna. En de dag daarna. Oké, okay, dankjewel. We gaan uit verkeer met Wijnand Zwaan. Hoe is het op de weg, Wijnand? Nou, het is wat uh, drukker dan normaal. Vooral rond Utrecht en Rotterdam. Daar gingen een aantal ongelukken aan vooraf. Ja, het duurde allemaal niet zo lang, maar de fiets werden des te langer. Zoals op de A4 bij de Ketel Tunnel vanuit Den Haag. Half uur vertraging. Ook op de A20 loopt het vast in beide richtingen voor knooppunt Ketelplein. De meeste vertraging vanuit Gouda. Dik een half uur vanaf Rotterdam-Alexander. Op de A12 bij Utrecht ging het mis richting Den Haag bij knoopend Oude Rijn. Daar is nu 20 minuten vertraging. De weg is weer vrij. A27 vanuit Almere, drie kwartier vertraging tussen Hilversum en Nieuwegein in 14 kilometer. En er was een ongeluk op de um, A28 Amersfoort richting Zwolle bij de afrit Epen. De weg is weer open. Er staat nog wel 7 kilometer verder. Een kenner zei laatst. Waar andere automaten alleen zijn gemaakt voor comfort in de file, lijkt de BMW Steptronic ontworpen voor puur rijplezier. Op een bergpas bijvoorbeeld.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 Noord-Koreaanse dwangarbeiders zijn gebruikt bij de bouw van Nederlandse schepen. Dat schreven onderzoekers van de Universiteit Leiden in een rapport over Noord-Koreaanse dwangarbeid. Een internationaal team van journalisten maakte een documentaire over de geldstromen naar Noord-Korea. Die documentaire heet Dollar Heroes en is morgen te zien op NPO 2. Wij krijgen nu alvast een voorproefje van Mark Robbenvisser. Visser. On a journey from the far east of Russia to the heart of Europe... we uncover a system of slavery... organised by one of the most brutale regimes on earth. Noord-Korea is Noord-Korea is het grootste illegale uitzendbureau van de wereld... horen we in deze documentaire... die het verhaal vertelt van een systeem van slavernij... dat zich uitstrekt van het uiterste oosten van Rusland... tot in het hart van Europa. Despite UN sanctions... Met de help van governments around de globe... noord koreaanse slave laborers... ...hundreds of millions of dollars a year... ...voor Kim Jong-un. <middels> <stukings> Ondanks de sancties van de Verenigde Naties... ...met hulp van regeringen over de hele wereld... ...verdienen Noord-Koreaanse slavenarbeiders... ...honderden miljoenen dollars per jaar... ...voor Kim Jong-un. In China is de vraag naar Noord-Koreaanse arbeiders erg groot. De Chinese overheid organiseert beurzen... waar Noord-Koreaanse arbeiders worden gematcht met Chinese werkgevers. Ook in Rusland werken Noord-Koreanen, zo zien we. Er is veel vraag naar bouwvakkers. Verschillende Noord-Koreaanse arbeiders worden geïnterviewd. Hun gezichten zijn onherkenbaar gemaakt en hun stemmen vervormd. De Noord-Koreanen krijgen niet zelf betaald. Hun inkomen wordt direct geconfiskeerd door hun superieuren. Vaak werken ze s'nachts om niet op te vallen... en ze delen een belangrijke overeenkomst. Ze hebben allemaal gezinnen met kinderen thuis in Noord-Korea. Mochten ze vluchten, dan betaalt hun familie in Noord-Korea de prijs. Experts estimate that the regime has sent more than workers abroad to money Experts schatten dat er meer dan 100.000 Noord-Koreanen in het buitenland werken om geld te verdienen voor het regime. Sommigen van hen werken in de Europese Unie, in Polen. Dit kwam aan het licht toen een Noord-Koreaanse lasser omkwam... bij een ongeluk op een scheepswerf in het noorden van Polen. De journalisten stuiten op een officieel geregistreerd bedrijf... dat lassers aanbiedt voor de scheepsbouw. Ze werken tegen minimumloon. Het blijkt om Noord-Koreanen te gaan en we horen van een Pool... dat ze op de scheepswerf wonen waar ze hard werken... omdat anders hun families thuis in de problemen komen. Ze werken 10 tot 11 uur per dag zonder pauze. Tae Yong-ho was de plaatsvervangend ambassadeur in Londen tot 2016. Toen liep hij over. Hij vertelt tot in detail over hoe het Noord-Koreaanse regime zichzelf financiert. De internationale gemeenschap slaagt er niet in... om de inzet van Noord-Koreaanse arbeiders in te dammen. Decennia lang zijn ze al actief in het buitenland... waar ze grote hoeveelheden buitenlandse valuta verdienen. De documentaire heet Dollar Heroes... en wordt morgenavond uitgezonden op NPO 2. Meegeluisterd heeft Remco Breuker. Hij is Noord-Korea-deskundige en heeft meegewerkt... aan het onderzoek naar slavenarbeid door Noord-Koreaanse arbeiders. Voor, de, voor alle duidelijkheid, meneer Breuker... de inzet van Noord-Koreanen als arbeiders in Europa... was tot voor kort niet verboden, toch? Nee, dat klopt. Hij heeft helemaal gelijk. En het, uh, het heeft best lang geduurd voordat de sancties... die voor de rest zelfs de uitvoer van pianos naar Noord-Korea verbieden... Uh, Noord-Koreaanse arbeid uh, in het buitenland... Uh, aan banden gingen leggen. Dus dat, dat is behoorlijk opmerkelijk? Ja, dat is inderdaad ontzettend opmerkelijk. Het is ook niet anders te verklaren dan, uh, denk ik, door te veronderstellen... dat China en Rusland, de twee grootste afnemers van Noord-Koreaanse dwangarbeid... daar uh, niet in mee wilden gaan. Ja. En we hoorden net uh, dat er vorig jaar in Polen nog 462 Noord-Koreanen werkten. Kunnen, ja. we, kunnen we zeggen dat het nog steeds doorgaat, ook in Europa? Ja, ja het gaat nog steeds door in Polen. Um, ik, uh, we, hebben niet, we hebben geen betrouwbare cijfers, want ook de Poolse overheid um, is niet helemaal over eens, volgens mij over hoeveel mensen er nu precies zijn van Noord-Koreanen. Maar het lijkt, uh, het lijkt niet te zijn afgenomen de afgelopen jaren. Het is, is ongelooflijk. Ik sta een beetje met. met ik ben helemaal verbaasd. Um, maar twee jaar geleden verscheen er ook al een rapport waar u aan heeft meegewerkt. Is er iets ja. veranderd in die afgelopen twee jaar? Nee. Er is niks veranderd. Behoorlijk nee. uh, pessimistisch. Uh, ja. Of of of ja. Ja, ja. nee, goed. Dat uh, ik, ik wil niet al te pessimistisch zijn. Er zijn wel dingen gebeurd. Er is er is meer bewustzijn gekomen uh, dat dat dit misschien niet goed is. Uh, de de ILO, de International Labour Organization. heeft een, een procedure ingezet ja. uh, afgelopen jaar. Uh, waarin Polen eigenlijk op matje werd geroepen. Dus er is wel wat gebeurd. Maar uiteindelijk, als ik, als, ik, ja, als ik nu inderdaad rekening moet opmaken... dan neig ik er toch naar te, om te zeggen dat het veel te weinig is gebeurd. En de Nederlandse bedrijven zeiden tegenover de NOS... dat ze niets van het dwangarbeid afwisten. Ja. Mm -hmm. op, op wat voor manier zijn zij hierbij betrokken geraakt? Ja, dat, dat kunt u best aan de bedrijven zelf vragen. Wat ik ervan heb begrijp is dat zij opdrachten hebben gegeven of producten hebben gekocht. die dan een, een eindje verder in de productieketen terecht zijn gekomen bij Noord-Koreaanse dwangarbeiders. Oké. Okay. En, en heeft. laten we kijken of we het nog op een bepaalde manier positief kunnen eindigen. Heeft u een oplossing? Ja. Wat, wat zou, wat zou hier aan gedaan kunnen worden? <laughs> Dat is nou de enige vraag waar ik niet te voorbereid was. Nee, dit is een ontzettend lastig uh, um, issue. Bijna even lastig als noord korea zelf. Ja. Ik denk dat er verschillende dingen moeten gebeuren. Kijk, heel concreet nu is dat bedrijven kijken... Naar of er dwangarbeid, slavenarbeid in hun productieketen zit. En als dat zo is dat ze daar wat aan doen. Mm -hmm. Want het is, het is eigenlijk het angstigste... wat mij betreft het meest beangstigend is niet zozeer het feit dat deze bedrijven het, het zouden hebben geweten. Maar als ze het niet hebben geweten... dat je dan toch heel dicht bij je... een noord koreaanse dwangarbeid kan hebben... Ja. Dat is wel iets om even bij stil te staan hoe, hoe dat kan. Dat is één ding. En dan, we, moeten, we hebben het nu wel vaak over Noord-Korea... en over wat we daarmee zouden moeten doen. Maar dit zijn hele tastbare, concrete mensen. Mensen met menselijke gezichten. En daar zouden we eigenlijk naar moeten kijken. En kijken of we voor hun een oplossing zouden kunnen vinden. En dan zou de, zou de EU, zou Polen, Nederland ook daar misschien mee aan de slag moeten gaan. Een manier vinden om deze mensen... laat ze vooral lassen. het zijn hartstikke goede lassers... maar onder menswaardige omstandigheden... dat ze hun eigen geld kunnen houden en naar een familie kan gaan. Ja. Probeer als het moet die familie zelfs veilig te krijgen. Want dat is natuurlijk het grote, het zwaard van Damocles... dat ja. deze Noord-Korea boven het hoofd hangt. Dat ja. zal niet makkelijk zijn, bijna onmogelijk... maar iets anders weet ik niet. Ja, want je zou, zelfs, je zou zelfs iets aan hun omstandigheden kunnen doen... als je ze in kaart kunt brengen... maar omdat zij ergens ja. een soort van geschanteerd worden... met hun families die nog in Noord-Korea zitten... heb je weinig middelen ook, ja. denk ik. Nee, dat, dat is het allermoeilijkste. Je kan met de beste bedoelingen van de wereld... hun situatie gewoon een stuk lastiger maken... Ja. omdat ze worden geschanteerd met hun familie in Noord-Korea. En, en Polen, uh, het schijnt, meeste schijnt nu in Polen te gebeuren... heeft Polen gereageerd? Ja, we hebben net het rapport gepresenteerd hier in Leiden en er was ook een vertegenwoordiger van de Poolse overheid. Uh, die het niet eens was met, met uh, ook al mijn insteek dat Polen te weinig doet en te weinig heeft gedaan. En volgens, volgens hem doet Polen wel degelijk wat. Ze hebben zo meer dan 500 arbeidsinspecties uitgevoerd het afgelopen jaar. En daar geen onregelmatigheden in aangetroffen in de werksituatie van Noord-Koreanen. Wat hij daarna ook wel erbij zei is dat ze eerst opbelden als ze langskwamen. Ja, ja maar u bent het dus niet met, met, uh, met Polen eens dat zij genoeg gedaan hebben? Uh, Naar nou, sommige instanties wel, maar ik denk over het algemeen, ik denk dat er meer had moeten gebeuren. Dat deze mensen hadden al veel eerder een, uh, een politiek asiel aangeboden moeten krijgen. Of ze hadden nooit het land binnen mogen worden gelaten. Als je weet, en dat weten we nu al toch al een hele tijd, dat waar je Noord-Koreanen in staatsverband, in groepen laat werken, er altijd sprake is van dangarbeid, onvrijheid, afpersing en uitbuiting. Goed, dank u wel. Dit was Noord-Korea-deskundige Remco Breuker. I'm from a job and I can't afford to check it I wish somebody come along and run into it to a record, come on Just meet my baby party, come on I can't get started, come on I can't afford to check it I wish somebody come along and run into it to a record Everything is wrong since I beat the voucher every night, they'll be thinking about you Every time I phone Sounds like thunder, some stupid guy God trying to reach another number, come on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 De allereerste single van The Rolling Stones. Het is een cover van een liedje van Chuck Berry. Come on. En we gaan uit verkeer met van. Ja, het is een beetje een rommelige avondspits. Vooral rond Utrecht en Rotterdam. Steeds weer wat aanrijdingen met vooral blikschade... die eigenlijk ja, weer snel van de weg af zijn. Maar toch heeft het tot gevolg dat het vooral rond Utrecht en Rotterdam aan de drukke kant is. Zoals op de A4 richting Rotterdam, voorknopend Ketelplein, ongeveer een half uur vertraging. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag, voorknopend Lunette, 20 minuten extra. En op de A58 gebeurde er juist een ongeluk van Breda naar Tilburg... tussen Bavel en Tilburg Centrum Oost, 10 kilometer, met een half uur oponthoud. Interne strubbelingen bij Forum voor Democratie. De Partij van Politieke Nieuwkomer Thierry Baudet. Gisteravond werd bekend dat twee partijgenoten geroyeerd uh, waren. als gevolg van een conflict over de interne partijdemocratie. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. wat is er aan de hand? Nou, in elk geval. een aantal leden begint zich te roeren. Uh, het is nog te vroeg om te beoordelen. of dat echt om een hele grote groep gaat. Degenen die geroyeerd zijn, dat zijn er in elk geval maar twee. En dat zijn Rob De Haase winkelman en Betty Jo Wevers. De Haase winkelman is een uh, oud-VVD-senator. en hij was eerder betrokken bij de samenstelling van de kandidatenlijst van het Forum voor Democratie, voor de Tweede Kamer. Nou, Baudet schreef gisteren in een persbericht... dat zij, uh, dus de Hazel Winkelman en Jo Wevers... bezig waren de macht over te nemen in de partij. Uh, zojuist, toen hij uh, even de media te woord stond... Uh, zei hij dat er twee redenen zijn voor het royement. Uh, de eerste is um, uh, zich heel kwalijk en heel onaangenaam achter onze rug... om uit te laten over allerlei mensen die belangrijk zijn voor onze partij. En daarnaast... Uh, de suggestie wekken, ook achter onze rug om... dat de uitbouw van de partij... dus de partijorganisatie in de provincie enzovoorts... gestopt zou zijn. En dat beeld is zo hardnekkig geworden... en ze hebben zo'n ramkoers ingezet... dat ik niet anders, dat ik geen andere mogelijkheid zag dan om dit besluit te nemen. En ik, vind het, ik betreur het, want het, het is natuurlijk altijd jammer... als je als partij zo'n beslissing moet nemen. Maar ja, wij willen gewoon als partij stabiel en rustig verder gaan op deze weg. En als je op een gegeven moment in een situatie er juist conflict komt, dan moet je optreden. Ja, de Hazel Winkelman heeft overigens een heel andere lezing van het conflict. Volgens hem probeert Baudet met een kleine groep medestanders... de macht steeds meer naar zich toe te trekken in vorm voor Democratie... en is er daardoor tegelijkertijd steeds minder ruimte voor inspraak voor de leden. Terwijl dat volgens de Hazel Winkelman nu de partij langzaam groter lijkt te worden... juist heel belangrijk is om leden inspraak te geven. Uh, maar het partijbestuur kiest, ziet uh, volgens de Hazel Winkelman... leden vooral als een bron van inkomsten. Dat staat tegenover elkaar. Ben je een echte democratische ledenpartij? Of ben je een partij die eigenlijk die leden maar lastig vindt... maar ze wel wil hebben vanwege het financiële aspect? En uh, ja, die, die kwestie ligt dus wel op tafel. Het bestuur gaat duidelijk richting uh, het financiële aspect... en wil eigenlijk zo weinig mogelijk last van de leden hebben. Terwijl een heleboel mensen denken dat voor een gezonde ontwikkeling ook voor de toekomst, voor een politieke partij die veel talent heeft... dat je wel degelijk uh, dat menselijk talent optimaal moet gaan benutten... dat is voor de toekomst onvermijdelijk. Maar het bestuur ziet dat uh, anders, vrees ik... Is de partij van Baudet nu een soort LPF aan het worden? Nou, die gedachte die ligt natuurlijk wel op de, op de loer. De partij van Pim Fortuyn ging 15 jaar geleden aan intern geruzie ten onder. Maar voor die conclusie is het nog echt nog veel te vroeg. Want op dit moment stromen de leden bij Forum nog toe. Maar pijnlijk is het natuurlijk wel zo vlak voor de verkiezingen. En de Hazel Winkelman was best een loyale man. Die had zelfs nog privé geld in de organisatie gestoken. Ja, en dan was er nog iets anders. Tweede man uh, Theo Hiddeman uh, Hiddema stond uh, vandaag met een interview in de krant... waarin een verband, waarin een verband werd gesuggereerd tussen IQ en uh, Volkeren. Ja, ook een uh, kandidaat raadslid uit Amsterdam... Uh, had hier al eerder uitspraken over gedaan, Jernas Ramoutarsing. Minister Ollongren zei afgelopen week einde dat de partij... die discrimineert op ras en daarmee uh, eigenlijk dus verder gaat... dan de PVV van Geert Wilders, ging Baudet daar nog op in vanmiddag. Ja, dat deed hij wel, maar volgens hem uh, is dat echt absoluut... Onzin dat de partij discrimineert op ras. De partij uh, beoordeelt alle mensen naar individu, zei hij. Ze uh, zal zich absoluut niet schuldig maken uh, aan rassendiscriminatie. Uh, van het onderzoek wilde hij trouwens geen afstand nemen. Want dat was nou eenmaal een onderzoek. En hoe kun je afstand nemen van een, van een onderzoek? Maar uh, hij blijft erbij. Hij discrimineert niet. Oké, okay. dankjewel. welkom. Onze wandeling door het culturele landschap voert ons vandaag naar Den Haag, naar het Literatuurmuseum. Want daar is eind vorige week een nieuw hoofd collecties aangetreden. Bertram Maurits, tot voor kort hoofdredacteur non-fictie en poëzie bij uitgeverij Atlas Contact. Maar nu dus op een heel andere plek. Bertram, welkom. Dank je. Je hebt 15 jaar gewerkt in een min of meer commerciële baan uh, mm -hmm. bij de uitgeverij. Hoe kom je nu bij het Literatuurmuseum terecht? Um, door dat onderdelen van die, uh, van die baan die me, die me heel goed bevielen... Uh, bij de uitgeverij, uh, dat waren eigenlijk toch steeds de onderdelen die het minst met de commercie te maken hadden. Uh, contact met schrijvers, met mensen, met teksten, met materiaal. En uh, het, het ligt mij misschien minder. En dan moet ik er ook bij zeggen dat voordat ik in de uitgeverij terechtkwam, zat ik aan de universiteit. En hield ik me dus ook bezig met, uh, nou, met literatuur, en literatuurgeschiedenis. Dus toen zich de kans voordeed om uh, iets te gaan doen wat weer meer met literatuurgeschiedenis te maken had, een plek in het uh, literatuurmuseum heb een ik uh, je. niet geaarzeld en yeah. geprobeerd die te pakken. En dat is gelukt. En, en, en wat is jouw? Jouw, relatie, jouw band met het Literatuurmuseum? Ja, die gaat al terug tot mijn studie. Want als student uh, kom je er bijna altijd wel een keer terecht... als je, tenminste als student, die zich met literatuur bezighoudt natuurlijk... Mm -hmm. om spullen van schrijvers te bekijken, uh, manuscripten. In, in de tijd dat ik uh, uh, studeerde, uh, ging je handschriften bekijken... nog om te zien uh, hoe, hoe iemand aan zijn poëzie gewerkt had. En, en dat is de plek om dat te doen. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven, sinds ik... Uh, ik uh, ben doorgegaan uh, onderzoek te doen naar poëzie en literatuur. Ik kwam er regelmatig om dingen te bekijken. Ja, en, en zelfs ja. toen ik in de commercie zat, was ik er nog. Nou, de commercie, nou, doe ik de uitgeverij wel heel, <lacht> heel erg veel om. door het alleen maar tot commercie <lacht> te suggereren. Dat is echt niet eerlijk. Ja, ja. Maar ook in die periode was ik er vaak om uh, uh, ja, over literaire vondsten te schrijven. En wat is jouw fascinatie daarmee? Uh, dat heeft denk ik vooral te maken met het feit dat je zo goed ziet, uh, als je het helemaal terug gaat naar de bronnen, hoe. Uh, schrijvers uh, uh, worstelen met wat ze willen maken. Mm -hmm. uh, dus dat is wel een van de dingen die ik als, als redacteur ook leuk vond. Je, je, van het eerste idee tot aan het boek kun je al die stappen volgen. En, en dat kun je, ook, je kunt dat ook terugzien. Hoe je worstelt met de werkelijkheid. Hoe je worstelt met dingen in je leven. Uh, sommige dingen ook. Je ziet hoe ze heel makkelijk, uh, hoe ze heel makkelijk kunnen gaan. Maar er, mm -hmm. er zitten in het literatuurmuseum dingen... Uh, een van mijn favoriete uh, uh, stukken uit de collectie... is een manuscript van uh, uh, Jolly van Doorn. Ja. Dat door... Uh zijn toenmalige redacteur Hans Sleutelaar is bewerkt. Ja, je kunt gewoon op het papier zien dat die twee een oorlog hebben uitgevochten... <laughs> om te komen tot de verhalenbundel zoals die gekomen is. Ja, dat, dat zijn schitterende dingen. Ja, je ziet echt het hele proces eigenlijk. Je ziet het en, hele proces, en, en natuurlijk ja. ook hoe ingewikkeld dat wel moet ja. zijn. Een, een ja. boek of een stuk, een gedicht schrijven. Ja. Um, het museum ging de afgelopen jaren gebukt onder bezuinigingen. Hoe, ja. hoe, dat is wel een uitdaging ook. Nou, het gaat, het gaat heel goed nu... Um, dat kan altijd, uh, het kan natuurlijk altijd beter. Maar uh, het feit dat, dat ze mij konden aannemen... Dat, uh, is, is een teken dat het... Uh, dat het beter dat gaat. Ze, ja. Zo goed heb je onderhandeld met je salaris. <laughs> nee, ik zei het teken dat ze me konden aannemen. niet. Uh, <laughs> dat ja, is een grapje. Je promoveerde ooit op de poesie van zestigers... En, de, en schreef de afgelopen jaren veel stukken over literatuur. Je ja. maakte met Pieter Steins de prachtige boekerees... Luisteren, Dank en cetera, you. over popmuziek. Wat wordt jouw inbreng als uh, nieuw hoofdcollecties... Uh, ja, nu stel je echt een inhoudelijke vraag. En, en uh, ik moet zeggen dat onderdeel, daar verheug ik me ontzettend op... om te gaan kijken uh, wat voor dingen er liggen... wat voor dingen nu niet gebruikt worden. Waar en... heb je het meeste zin in? in, in... Um... Oh, dat, ja, dat is zoveel. In, in die momenten dat je, dat je iets ziet gebeuren... en dat kan op allerlei plekken zijn. Want er zijn ook heel, heel andere dingen die moeten gebeuren. Het hoeft niet alleen maar over materiaal geschreven te worden... maar in die, die tijd dat ze uh, toen nog ze dus onder de bezuinigingen leden... Uh, is er niet zoveel gedaan aan digitalisering. Nou ja, dat, dat moet ook gebeuren. Het moet straks mogelijk zijn om als geïnteresseerde student of onderzoeker vanuit thuis je goed kunnen voorbereiden en misschien zelfs dingen al te kunnen lezen en ja. dat zal een lange, lange termijn klus worden. Ja, dus digitalisering. Dat is zeker is een onderdeel. Ja. Is dat je grootste je, je voornaamste ambitie komende jaren? Uh, dat is niet alleen maar ambitie, dat is ook mijn taak. Ja, ja. ja. En um, wat moeten ja wat, als je mensen nu naar het museum zou moeten trekken, wat, wat is jouw uh, wat is je commerciële verkoop uh, Heel goed, ja. welke uitgever kan ik? Nou, er is een er is een citaat van uh, Churchill waarvan je natuurlijk dus nooit weet of het echt van hem was, maar ik, ik hoop eigenlijk dat het waar is. Die schijnt ooit gezegd te hebben in de tijd dat er, dat er oorlog was van we moeten op alles bezuinigen, we moeten geld van de kunst weghalen om te investeren in het leger. En hij schijnt geantwoord te hebben van, maar als je dat doet, waar, waar vecht je dan nog voor? Dus naar dat museum moet je, naar die collectie moet je om te laten zien wat echt de moeite waard is, waar je het allemaal voor doet, wat uh, waar, waar kunst, literatuur, schoonheid, poëzie vandaan komen. Ja. Heel belangrijk dus. Ja. Bertram Maurits, veel succes in je nieuwe betrekking... als hoofdcollecties van het Literatuurmuseum in Den Haag. Dank je wel. En dank voor dit gesprek. En meteen na zes uur... gaan wij onder andere praten over Wallingsveen. Radio 1. In Oost-Oekraïne wordt nog dagelijks geschoten. Ja, nu horen we wel eh, gerommel in de verte. Maar zeker zo gevaarlijk zijn de verouderde industrie en chemische fabrieken. Daar Als er een raket landt in de fabriek, gaan we allemaal de lucht in. Ja, de tikkende tijdbom van de Donbass. We bidden dat dit niet zal gebeuren. Een tweeluik over een dreigende milieuramp. Donderdag en vrijdag om 7 uur.